Pakistan is woedend over de aanval en heeft Amerika opdracht gegeven een lege basis binnen twee weken te ontruimen. Van die basis voert de VS aanvallen uit met onbemande vliegtuigjes. Pakistan heeft daarnaast twee belangrijke aanvoerroutes van de NAVO naar Afghanistan afgesloten. In Egypte heeft Mohammed Al-Baradei zich bereid verklaard premier te worden van een interim regering en ziet dan af van het presidentschap.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 In het album staan de handtekeningen van zes astronauten die op de maan zijn geweest. Het weer, vannacht bewolkt, overdag neemt de wind toe. Boven de wallen tot stormachtig, eh, kracht 8 is dat. Vanuit het westen regen, het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 -7. Het is uh, bijna drie minuten over vier en je luistert naar 4-7 op radio 1. En we hebben het weer overleefd. Hè? Die anderhalve minuut bluff gelukkig maakt. Dat we een soort pesterijtjes nee. Een nee, nee, soort nee, nee, nee. pesterijtjes. Ik hoop dat er gewoon een moment. Die komt je zelf nog niet tegen. Je moet je hart openzetten voor bluff. Ja. Ik weet niet precies waarom, maar dat klonk gewoon wel mooi. Zitten. Nou, ik moet zeggen, ik zat gisteren zat ik nog even naar uh, De Wereld Draait Door te kijken, herhaling. En toen was uh, de zanger van bluff die zat aan tafel. Pascal. Ja, en uh, ja Pascal. Pascal. En uh, toen, dacht, toen, toen zong die een liedje en dat was natuurlijk wel heel mooi. Dat was wel, kijk, het gaat ook niet om de mensen. Maar waar gaat het dan? Het gaat om, het om de muziek. Want? Wat is daar mis ja, mee? Ja, nee, dat weet niet. Het is, uh, Maar het is ook niet, ik bedoel, bluff de, ja, weet niet, het, het, het raakt me gewoon niet sterk en, en daardoor... En, en, je kan niks mee die tekst ofzo? Ik zo. kan er niks mee. Ik vind het echt, uh, ik vind het echt het gaat alle kanten op. Sterker nog, ik kan nog iets heel anders. Ik ben, ik ben misschien nog een, uh, een, soort, uh, een, een soort bluff tegenhanger tegengekomen. Oh ja. Of eigenlijk een soort medestammer. Uh, Gers, ken je die jongen? Gers Pardoel. Ja, natuurlijk. Ja, die heeft dus een liedje gemaakt samen met Guus Meeuwers. Ja. En uh, ik quote heel even uit zijn liedje. Ik blijf je altijd trouw, want door jou wordt de lucht weer blauw. Ja, door jou wordt de lucht weer blauw. En ik ben nergens zonder jou. Dat is dus een dikke hit. in de... ja, ja. kom op, Songwriting, one-on-one. On one. Ah, dat is toch niet normaal. Maar een ultra-hit, hè? Maar ja. Gerst gaat als een, als een speer gewoon. Ja, omdat hij lekker makkelijk kan rijmen op het woord speer, ja. Maar dat is toch niet... De... Kom op, zeg. Het is geen rij. Ik blijf dus... je trouw, de lucht is blauw. Oké, okay, maar nu, nu hebben we dus de beide uiteinden van dat van de taalspectrum gepakt. Ja. Enerzijds bluff. Ja. Hoeveel weegt een ziel en is dat veel? Dat is te moeilijk. Ik vind <laughs> dat fantastisch, want hoeveel weegt inderdaad een ziel? Ik vraag me dat ze ding wel eens af. Ja, niks. En dan aan de andere kant. <laughs> en aan de andere kant dan. Uh, uh... Ik blijf je trouwen met een lucht die blauw is. <laughs> ja, dus dat is zeg maar te simpel. En bluff is te, is te moeilijk. En alles wat erin zit, dat is eigenlijk prima. Oké. Okay. Dus dat is zeg maar, maar dat is, dat is, dat is een beetje... <laughs> uh, ook, ik, doel, komt op mijn lijstje, denk ik Ja, op je, ja op je booslijst? Hoor, op mijn blacklist staat hij. <laughs> Zeker weten. Ja, ik denk het wel. En daar kan Guus meer ook niks aan noemen, want het liedje is best leuk. Maar vind je Guus zelf wel leuk? Ja, ik vind Guus zelf wel leuk. Je vraagt vast, of leuk. ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. Ah, We dat is studententijd. Dat ja, vind ach... ik zo makkelijk, dit. Ik vraag het. Ja, maar vind ik, ik het vind dat een leuk liedje, ja, namelijk. Ja, ja, ja, ja. Ik vraag het. Ja, maar... Ja, maar, je ja, maar, ja, ja, raakt me hier nu in het Guus uit, hoor. <laughs> ja, <laughs> nee, ik, heb, ik vind Guus wel leuk. Ja, ja vind ik wel leuk. Ja, dat vind ik wel leuk. Leuke gozer. Ja, hier heb je hem. Ik mis je liefde en warmte. Hij mis je beide armen. Je beide hoor. dingen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Klein stukje, hoor. Maar heb je meer werk van uh, Gersper gehoord? Want Gers is een rapper. En ik weet natuurlijk altijd veel van muziek van rappers. Want ja. ik hou van hiphop. Ik heb er nog één. Nou, uh, oh, wacht even. Voor... Het liedje Ik Neem Je Mee heet dat. Ja, maar dat... Ja, ja nee, maar hallo, dat zijn ze hij heeft twee hits En uh, eentje is uh, Ik hou van jou, de lucht is blauw. Uh, ik heb hier een Roos, ben niet meer boos. En die andere is uh, Ik Neem Je Mee. En... Uh, dat is de tekst. Ik stel het even snel op, hoor. Uh, we waren pas acht, zat in de klas, naast Thomas en Willem, voor Mark en Bas. Storytelling noemen ze dat. Storytelling. Ja, en dan, ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ja. Ja, ik neem je mee, ee, eh, ee, eh, ee, eh, ee. Eh. Ik neem je mee, ee, eh, ee, eh, ee. Eh. E. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar jij vindt het wel goed, nou, nou, kijk, ik moet zeggen, maar dit, dit klinkt ook een beetje stom... ...maar ik ken nog meer werk van hem. Ja. <laughs> en ik moet zeggen dat ik... Ik ben meer gecharmeerd van zijn, zijn eerdere werk, ja. Oké. Okay. Um, je zit ook te Google even ja, snel, ik wil hè? Ook, ja, ik wil ook met iets komen heel snel. <laughs> God, even, maar mijn computer staat daar weer <laughs> langzaam op. Maar, maar ik kom, ja, dat ik, grappig, ik, is ik ben onderweg. Hier, daar heb je er. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je Dit vind van ik wel de leuk. Ja, de het melodietje is Maar weet je wat ik leuk vind? No. Want ik vind hem dus wel een leuk artiest en ook een amabele mens. Ja. Dat, dat concludeer ik ook uit niks, maar ik, want ik ken hem niet zo goed. Volgens mij is hij leuk leuke jongen. Ja, ja. ja. maar ik, uh, ik vond het heel leuk. Want uh, twee jaar terug kwam ik hem tegen op de State dat is zijn de de hip hop uh, ja, hiphop ja. ja En toen hebben we even staan kletsen. En toen had, vertelde hij mij toevallig dat, dat, uh, dat hij... Hij vertelde hoe hij met zijn muziek bezig was. En daar kreeg ik dus een ontzettend bluffgevoel bij... hoe hij over zijn muziek vertelde. Want woorden als essentie en naar de kern, dat, die vlogen me om de oren ja, ja, daar rijdt bijna niks op, hè, essentie. <laughs> maar essentie. En ik vond dat toen heel interessant. En toen dacht ik, ik moet misschien toch even ook... Um, Even wat meer in zijn muziek duiken. Ja. En dit was allemaal voordat uh, die nummer 1 eruit was, is geknalst twee jaar terug. Dus, dus, dus ik, ik ken meer muziek uit die tijd. Maar misschien is die jongen wel gewoon, kan die echt heel goed schrijven en hele mooie teksten maken. En, maar dat hij op een gegeven moment dacht, van ja, uh, dat is allemaal leuk en aardig, maar hier zit het hele land verder niet op te wachten. En als ik uh, het woordje blauw op jou laat rijmen, dan uh, denkt heel nederland... dat. Wow, what the fuck, wat een mooie nappe! Dat denk ik. Maar, maar waar, ligt dan, waar, ligt, waar ligt het dan? Ligt het dan bij, bij ons? Ja, bij bij het, het Nederlandse volk? Ja, het is of wel. ligt dat bij de artiest? Nou, beide. Ja. Want je kunt ook niet zeggen van... Ja, het, het volk wil dat. Want dat vind ik altijd te makkelijk. Dan denk ik altijd van... Ja, dat is niet zo. Want ze hebben mij nooit gevraagd of ik dat wil. <laughs> dus dan, nee, dat... maar als heel veel mensen zo'n singeltje kopen... dan laat, dan laat het ja. volk daarmee zien en voelen... Ja. Ja. Dat ze dat... Maar nu, maar nu gaan we in de buurt van de Bert van de Veer discussies, hè? Ja. <laughs> zo van... Uh, is het, heeft het volk altijd gelijk? Ja. Hmm. Nou ja. Nou nee dus in dit geval. Ja. ja. ja ga je de bed van de veerroute? Ja, op? dat okay. vind ik wel een beetje. Ik, nou, ik de steun doos... bed daar wel een beetje in. Hoor. Ja, oké. Okay, nou, dan, doosbedreigingen zijn onderweg. Dat oh is, ja, dat oh, was bij ook op vakantie hiervoor. Ik heb het gemist. Goed. <laughs> goed. Maar goed, iets heel anders dan. Uh, want deze discussie hebben we waarschijnlijk over twee maanden nog een keer. Ja. Alleen dan weer met een nieuwe. Uh, nieuwe nieuw, nummer 1. Nieuwe nummer een. één. <laughs> ja. Maar goed, uh, we gaan het hebben over, uh, over UFO's. Uh, want in Rusland is dus een, uh, is dus een UFO uh, ontdekt, weer, weer iets gespot en zo. Ik heb er even een geluidje van meegenomen. Je Dit is het geluid van de UFO in Rusland. Ja... Een soort winderige. Ja. Dit, zo klinkt dat als ik straks naar huis rijd. Ja, dat, ja als je je hoofd raam raam, ja, Als ik met de opengooi. <laughs> ja, joh. Maar uh, dat is dus de UFO uit Rusland. En uh, toen dacht ik: ja, dat, dat gebeurt wel vaker. Hè? Dat, je, dat mensen zeggen: van, Nou, ik heb een UFO gezien. En je hebt ook allemaal UFO-spotsites en zo. Ook in Nederland hier, dat er weer ergens een UFO is gespot boven heel veel. Sommige waar dan ook. Dus ik, ik ben eigenlijk wel. Ja, ik wil eigenlijk wel eens een keertje bewijs horen. Mensen die, die zeggen van nou, ik, ik heb inderdaad een ufo gezien en die zag er zo en zo uit. En het is me net niet gelukt om een foto te maken. <lacht> Tuurlijk, nooit. En, ja, ik heb er eentje, maar die is heel vaag. Maar nee, ik ben wel echt benieuwd naar bewijs voor dat soort dingen. Dus mogen ufo's zijn, maar we mogen ook wel uh, spoken zijn. En dan niet, niet de griezelige onzinverhalen, maar gewoon echt gewoon die hard bewijs. We gewoon, gewoon horen. Maar jij Waarom Het bewijs is. Oké, okay, maar jij nooit iets in die trant gezien? Nog dus? nooit, nee. Maar ik ben ook niet zo iemand die dan denkt: van nou, het is meteen niet waar hoor. UFO's pff, op het randje Ja, dat is ja, het, op het randje? Ja, ik ben het niet, hoor. Als je kijkt, als je, als je nadenkt heel even, als je even het idee in je hoofd laat dat dat hele universum, al die planeten, ja? het kan toch haast niet? Dat we als mensen de enige nee, zijn. Dat denk ik ook nee. niet. Dat denk nee. ik ook niet, maar, maar ik denk... vraag me altijd zo af. Wat valt er hier dan te halen? Als ja. je van een andere planeet komt. Ja, ja, voor Wat, de muziek moet je niet komen. Kinderrijms, <laughs> kinderrijms kinder en flauwe radio. Ja. Ja. ja, nee, dat weet ik ook niet. Daarom denk ik ook niet dat ze... Dat ze dat, dat, uh, uh, als ze... Uh, kunnen, ik denk, denk niet dat ze kunnen komen dan. Het ja, is gewoon veel te ver weg. Ja, maar ik denk ook gewoon dat als je in zo'n ufo zit... en je komt van een ander zonnestelsel en dat je dan zo naar de aarde kijkt... en dat je gewoon denkt... Nee. Nee. <laughs> ja, dat ik, ja. En Dat je hem doorpakt, weet je Pak volgende tankstation, Dat lijkt mij, maar misschien, ja. Mis, ja, misschien zit ik ernaast. Nee, het zou, goed, het zou goed kunnen. Denk ik ook hoor. Maar ik denk wel dat er iets is. <laughs> Wat een bluff uitspraak. Jazeker, 0800, 1 1 1, 0800 1 1 1, dat is het uh, telefoonnummer. Als jij bewijs hebt voor ufo's, voor geesten, voor spoken, voor dat soort gekkigheid, 0801121. Dus geen geestelijke moeilijke verhalen, gewoon die hard bewijzelijk zien. Ze rijden nog een fijne nacht, slaap lekker Dankjewel. Back Down South, The Kings of Leon. Come on out and dance, if you get the chance. We're gonna on the rivals, all I want. Kings of Leon en Back down South. <tie> Oftewel, wij hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt. Maar soms gaat dat zo. 4-7. Luke. Om ik maar even nog te citeren. Uh, Jasper, goedemorgen. Ja, zeker goedemorgen. Um, we hebben het over Ufo's. Oh, nou, dat uh, niet alleen. Nee. Met het over het uh, uh, uh, begin van Bluff vond ik helemaal niks te maken met ufo's, uh, by the way. Uh... <laughs> nee, dat is waar. Dat had, had niks met Bluff te maken. Of nee. niks met ufo's inderdaad. Nou, ik volg al uh, ruim 15 jaar uh, de hele scene uh, met ufo's. Uh, wat er allemaal in de wereld gebeurt. Mm -hmm. En dat is een van de gekste dingen, vind ik, dat ufo's zich s'nachts zichtbaar maken met uh, lampjes. Ja. Dat is dus zeer onwaarschijnlijk. Dat is dus echt niet mogelijk. Waarom niet? Nou, uh, moet je je voorstellen. Je, uh, je reist pakweg... Uh, wat is het? Uh, uh, li hoeveel lichtjaren, twaalf lichtjaren vlieg je hier naartoe? Mm -hmm. Hoe je dat ook doet. Ja. En dan ga je met allemaal lampjes om je heen... ga je lekker ronddraaien boven daar uh, Kijk, op, op zich is dat een hele, hele leuke grap. Ja een soort soort pound uh, universum of zoiets, waarbij hier yeah. zijn we. Maar in de werkelijkheid er zijn mensen in Mexico die hebben met infrarood hebben ze dingen gezien. Mm -hmm. Dus het is, uh, het, is uh, het is vrijwel mogelijk dat het, dat het niet voor het, uh, het spectrum zoals wij het zien en zeker in Nederland niet. En natuurlijk de vraag, aliens bestaan ze of bestaan ze niet? Ja. Yeah. Disclosure is een uh, heel mooi uh, fenomeen op het internet. So Wat is dat? Disclosure is een. Uh, de laatste. heleboel wetenschappers. Uh, en ook militairen en andere mensen die uh, sightings hebben gezien. Zo so noem je dat een sighting. UFO sighting. Ja. Yeah. En um, die. Ja. Die, die, dat wordt eigenlijk een beetje, een beetje... Je ziet het in de media niet, maar wel op het internet. Mm -hmm. Dus als je op uh, UFO disclosure uh, tikt op YouTube... Dan zie je heleboel mensen die daarover uh, praten. Dus het zijn vaak... Uh, hele vreemde beelden die je krijgt. Dus Oké, okay. maar dan zeg je dus aan de ene kant... Uh, ja, uh, de, de, de, de, de ufo's ja. met lampjes. Nou, dat, dat is echt onzin, want ja, als je twaalf lichtjaar gereisd hebt... dan ga je niet een beetje als een maloot met lampjes boven de aarde gaan cirkelen. Met een lichtshow. Uh, <laughs> ja, nee, dat snap ik eigenlijk wel. Dat, uh, dat, vind ik, dat zit wel wat in. Maar aan de andere kant zeg je ook, nou, er zijn wel beelden te vinden... die, die, die wel heel vreemd zijn eigenlijk. Nou, niet, niet, niet zozeer vreemd, maar uh, ja... Kijk, misschien zijn wij de aliens hier op deze aarde, dat kan ook. Hoe bedoel je? Nou, uh, je kent Darwin, de hele evolutietheorie, ja. toch? Ja, zeker. Ah. <gifRijks> Ik bedoel, uh, wij stammen af van de aap. Ja. Nou, uh, laten we gewoon even zeggen dat uh, de aap nog tijdens de, dino de dinosaurussen er was. En, en dat er een meteoriet kwam. Hè? Er kwam toen zo'n inslag. Mm -hmm. En toen was opeens de... Was de me, ja, ik bedoel, uh, de mens en ufo's... Um, ik zie een, zoals de Egyptenaren bezig waren met de sterren. Ja. Yeah. En de ESA en de NASA bezig is uh, om planeten te ontdekken en te kijken... Dan lijkt het alsof we, alsof we eigenlijk van deze planeet af willen. Ja. ja. En kijk, het is heel logisch dat er. Ik bedoel, dat is in Rusland. Je had het net over Rusland, toch? Ja, ja, ja daar is die UFO gespot. Ja, maar er is ook een ander incident geweest. waar echt, uh, een provincie zo groot als Utrecht gewoon was weggevaagd. Ja. Door een UFO. Uh, een Hé, waar? In en Rusland. Daar, die is dan geland. Ja. En die heeft daar uh, alle bomen plat uh, gemaakt in een cirkel. Helemaal... Uh... Zo groot als Utrecht, maar daar hadden wij dat toch wel geweten, dat was toch wel... Uh, dan had, nee, toch, ja. had toch wel iemand van brandpunt er even naartoe gegaan. Ja, maar dat is juist het leuke van, uh, van dit alles. Je, uh, je kent uh, Mass Panic. Ja, van uh, dat, dat, uh, de, de War of the World. De damschreeuwer. Ja, ja, ja. Nou, uh, eentje gaat schreeuwen. Ja. Nou, uh, iedereen gaat rennen en iedereen raakt in paniek. Yeah. Moet, je, moet je nou eens gewoon de worst case scenario bedenken? Um, er is een UFO geland in uh, uh, uh, Lelystad. Ja, Lelystad. Ja. Nou, er komt het nieuws. Piep, piep, piep. Weet je, mm -hmm. dit is het nieuws. Van, uh, er is een UFO uh, geland. Maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid en bla bla bla. Ja. Yeah. Maar, maar, maar dat maakt een Mars Ik bedoel, als, als wij naar Mars gaan... We, we, er komt, uh, in februari komt hij aan, denk ik. Of was het, was het volgend jaar augustus weer een nieuwe zonde naar Mars? Mm -hmm. Die gaat boren en die gaat kijken of daar uh, leven mogelijk was. Yeah. Um, ja. Ja. Uh, als er leven is, is goed. Maar uh, als, uh, als iemand zegt, ja, mijn melkboer is volgens mij een alien... die uh, ja, maar dan zou dus iemand dat dan dus. Stel dat dat is dan zo. Dat zou dan iemand moet dat dan geheim houden. En dat is dan. Ik bedoel, ik ben er niet. Dus dan is het bijvoorbeeld hier Markie Visser om de hoek. Die houdt het dan allemaal tegen. Nieuwslezer. Ja, maar het is. Ja, maar het is. Er zit in een. Wat ik zei, disclosure. UFO-disclosure is. Disclosure betekent eigenlijk dat je het. Dat je, dat je het wegdrukt van de maatschappij. Ja. Ja ja ja, en, ja, ja, ja, ja, ja, ja, En, ja, bedoel, het nieuws wat we zien, dat is, dat is objectief, uh, bedoel, ja, we, we lachen erom, misschien een, een laatste clipje, mm. en er is in Rusland is een uur volgezien, <laughs> ja, ja, ja, ja en niet weer. Ja, dat zegt die, die, die knipoog afsluiten die sociale de Boer altijd doet, uh, dat, mm, daar zou die in Ja, een nou, he, he, heleboel, ja. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat, vind, dat vind ik dus eng, en... Ik, ik, ik, ik heb een soort troost in dat wij. Want omdat de Egyptenaren bezig waren. De Maya's die hebben naar die sterren gekeken. Een heleboel culturen hebben naar de sterren gekeken. En altijd uh, lichtschepen gezien. Mm -hmm. Ik bedoel, er waren ook uh, hieroglyphen in uh, Egypte. Waar, uh, waar lichtschepen en mannen met helmpjes op uh, gekalkt zijn. In yeah. die, uh, dus ja, het, het, het, het is onwaarschijnlijk dat we alleen zijn. Het is meer waarschijnlijker dat we objecten, ja, van, van buitenaf... En, ja. Hm. Het be de beste manier om te integreren als een uh, alien of als een UFO is gewoon je blenden. Dus je ja. Maar denk jij, in. heb jij, uh, heb jij uh, uh, het idee dat er ook, zeg maar, want dit is dan in Rusland hè, bijvoorbeeld, nou daar wonen wij niet... Uh, nou, je hebt verder helemaal niet verteld, je hebt alleen het geluid laten horen. Ja, nou ja, zal ik het even vertellen? Dat is weer daar... Je hebt daar helemaal gelijk in ook, joh. Even kijken, het was in het zuidwesten van Ru uh, uh, Rusland en er zijn enkele ufo's uh, waargenomen en ook op video gezet. Ik zal zo even op mijn Twitter, uh, uh, dus dat is Ed, Luc, even het filmpje zetten. Um, en het, het, het lijkt op dat het een soort aantal objecten waren die lijken te branden. Maar en... dat was recent? Ja, dat was recent, ja, ja, ja. ja. En dat in, in oktober werden ook al uh, vanuit zes passagiersvliegtuigen boven Moskou... door bemanningsleden een object op 10 kilometer hoogte gezien... Uh, dat veel weg had van een brandende artilleriegranaat. Brandende artilleriegranaat, moet ik eigenlijk zeggen. Um, ja, dat is een soort, een soort bol. die. Uh, ja, een soort, en daar, daar lijkt het op. Het is een soort, soort dubbele bol die dan zo brandend door de lucht heen gaat. Daar lijkt het op. Ja. Toch dit is het waarschijnlijk niet goed afgelopen met die. Uh, nou, als die je... UFO pilots. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat, uh, die, die hadden <laughs> ja, niet, de, ja. niet de tijd van hun leven, in ieder geval, daarin. Nee, nee, maar je kent die. Je kent uh, Orwell en zo. Dat soort dingen. Ja, George Orwell, ja. Nee, maar. Wat zeg ik nou? Niet Orwell. Maar hoe heet dat plaatje nou? Eh. Oh, die. Ja, ja, ja. ja, ja. Je bedoelt. Um, Roswell. Roswell. Ja, Roswell. Nou, precies. Kijk, het is een. Dat is een de, als je daar komt, ik kan me dat helemaal goed voorstellen, het is echt een, een nakomde uh, uh, hemel. Ja. Om een beetje op lust een beetje terug te komen, <laughs> een nakomde hemel. Ja. En, de, en dan zie je dus alles. Ja. En ik ben ook in de tropen ge geweest, tenminste, te, maar goed op een, een, een berg, bergketen. En dan kijk je naar boven en zie je alles bewegen gewoon. Er komen satellieten langs, alles komt langs. Mhm. Mm Waar wil ik naartoe? Ik wil uh, naar mijn Azteken, denk ik, weer terug. <laughs> nee, echt. Uh, de Maya-cultuur heeft 2000 jaar lang naar de, naar de planeten gekeken. die weten dus sinds 2012 dat er gewoon echt gewoon. Uh, dan, uh, ik hoor het vandaag ook weer ergens op uh, de lokale omroep. Uh, dan gaat de Poolas die gaat keren. Ja. Yeah. Oh ja. oh ja, dan wordt alles wat Noord-Zuid. Maar, -Zuid. maar dan dan kan ik kan me voorstellen dat, dat, dat de aliens op vliegende scholen denken: van nou, dan moeten we even registreren, jongens. Ja, dat zou ik ook wel. Dat zou ik wel zelf op video willen hebben. Even <laughs> kijken hoe dat Ja, nee, echt. De geruststelling is gewoon: we zijn allemaal alien. Ik vind het een goede geruststelling. Dankjewel, Jasper. Ik ga heel even ja, verder. ik blijf uh, luisteren. Heel goed, dankjewel. Bedankt voor het bellen. Ja, Bye, Hoi. bye, bye. Hoi. Even kijken, dan gaan we naar. Aad, goedemorgen, Aad. Hé, uh, Luc! Hey, goeiedag. Long time uh, ago. Nou, Hi, long time ago. Ja, zeker als ik goed met jou. Ja, hoor. Het, het, het moet maar, hé. He. <laughs> hey. Hey, ja. Lijkt je te horen? Nou, ik. ben ik net wakker, dus ik denk, nou, laat ik even reageren. Ah, heel goed. Ja, ik wil je, ik wil je uitzending niet verpesten, Luc. Nou, dat geeft niet. Geloof je eens brokies? Nee, nee. Nee. dat toch niet? Nee. Nou ja, ik weet dat je twintenaar bent, dus ik twintenaar ben, dus je weet maar nooit. Ze zijn één keer kampioen geworden hè, dus dat was ook een sprookje vroeger. Dus, uh... Ja, nee dat is waar, dat mag je <laughs> ja. ik toegeven. Ik hoop dat dit jaar weer worden, maar ja. ik ziet er maar, uit. Ja. Maar uh, ja, ufo's. Mm -hmm. de, de, de letterlijke betekenis of de vertaling is, een sla je op je. Dus dat ligt er maar aan wat je onder ufo's verstaat. Ja, eigenlijk is alles wat je niet weet wat vliegt, dat is eigenlijk een ufo natuurlijk. In principe. Inderdaad, dat bedoel ik. Ja, ja. ja dat is waar. Ja. Maar, ik, ik, weet, ik, ik begrijp het niet. Uh, ja, ik, ik vind het wel een leuk onderwerp voor de gratie, Maar ik mm. vind me flauwekul. Cool. Daarom vraag ik geloof niet in Ja. Kijk, er zijn diverse documentaires geweest. op Discovery en National Geographic. Mm. En waar het dus bewezen is. en trouwens ook met die spookverschijnselen. En het monster van Loch onder andere. Dat is allemaal trucages met films met foto's. Ja, ja, ja. Maar waarom... Wat zou dan de lol zijn van het in elkaar zetten van zo'n filmpje? Inderdaad, het Loch dat is een goede dat je die noemt. En dan soms zie je ook van... Ja, hallo, daar zit iemand in een pak zit daar rond te zwemmen. Dat ziet toch iedereen? Wat zou dan een lol zijn om dat dan in elkaar te knutselen? Nou ja... Net, net als die spookverschijnsel ook, want met, met een kistraatje doen, was hij het laten dansen, dan eens en zo, hé. Ja. Yeah. Ja, het is natuurlijk gewoon, ja, aandacht vragen in de bekendheid komen. Kijk, er is ook toen de tijd ook, dat is natuurlijk een heel ander, ander onderwerp natuurlijk. Is er een soort van, uh, pastoor geweest, ik ben in Frankrijk. En die had dan ook een of ander, ja, natuurverschijnsel had hij. dus is die helemaal steenrijk ben geworden. <laughs> voor die kerk te laten bouwen, voor yeah. die kathedraal. Ik ben er een aandeel van kwijt, maar ja, daar gaat het om natuurlijk, publictrekking. Ja. Yeah. En ze dus, toerisme trekken. En toerisme ja, gewoon geld verdienen, eigenlijk is het gewoon. Een naamverkendheid. Ja, ja nou, inderdaad. Want zo in het geval als uh, Lognes. Ja, dat is toch wel handig dat, dat daar nog steeds dat monster van Lognes uh, uh, leeft. Want ja, dat, dat levert wel veel toerisme op. Anders is het ook maar gewoon een, een, uh, een vijfentje ergens in Schotland. Ja, maar goed, ook die, ook die zogenaamde spookhuizen in Engeland. Ja. Dat is natuurlijk big business natuurlijk. Ja. ja we dat je wat... is uitgelegd in die documentaires en daar heb ik dan een paar van gezien. Ik vond het wel aardig. Ik, vond ik uh... dat het voor elkaar van ons ook met die zogenaamde vliegende schotels en zo. Ja, ja, ja wel... nou, hartstikke knap. Ik heb al ooit een keertje, toen was het uh, Halloween en uh, was vorig jaar. En nou, we hadden het al in de redactie hadden we het over van nou, wat gaan we doen. Toen zei ik, nou, misschien is het wel leuk om vanuit zo'n uh, spookhuis hier in Nederland uit te zenden. Met uh, in Nijmegen en zo, heb je er volgens mij eentje en daar in de buurt. Nou, echt. En de hele redactie zei, nee, nee, dat wil ik niet in. Uh, gelo ik geloof daarin, dat, ik ga daar niet naartoe. Want dat was... Meen je toch niet? Ja, echt. En iedereen ook. <laughs> en ik zat daar een beetje. Ik dacht, wat, wat is dit? En, uh, ja. maar, maar iedereen uh, geloofde daarin. Ja, maar ja, ik wil dat natuurlijk geen mensen beledigen. Maar alle religies zijn natuurlijk ook allemaal dingen die ze geloven en aannemen. Natuurlijk. Ja, ja, het is in En het moet gewoon buiten bestaan, hè? Ja. Dat is gewoon een kwestie. Ik heb altijd gezegd, de religie is een verkapte vorm van macht. Nou, nou, daar zit ik, wel wat in. Ja, nou, daar zit wat in. Het ja. is een dus... <laughs> Het is gewoon waar, zeg je ook. Ik ja. kan je voorlopig mee doen, dan altijd gelovig ook, zogenaamd. Ja, ja. Wijze woorden, Aad, dankjewel weer. Ja, ik jou ook. nacht nog. Joes, laat lekker af bye. na, goede ochtend nog, lekker ontbijten. Ja, Tot later. Oi, oi. Even kijken, dan ga ik nog uh, één keer naar Hans. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen, ik ben Ho Hans. Hoe is het? Hartstikke goed, maar. Ja, of goed. Mijn vrouw heeft een zware operatie van de week gehad. En Oei. ja, dan slaap je niet goed, hè? Nee, nee, nee, dat kan me voorstellen. Ja, maar goed, dat zijn dingen die, uh, die gebeuren. En dat is wel iets uh, wat wezenlijk is. Ja, ja. Oké. Okay. Wat, wat, gaat alles wel goed, Bitter? Ja, het gaat in ieder geval de uh, goede kant uit. Het uh, is hm. dus een hele zware operatie gehad. En uh, ja, het heeft allemaal met kanker te maken. Het is allemaal ah, gof... kanker tegenwoordig. En, uh, maar goed, ik uh, maak het allemaal niet zo. Uh, zo, zo moeilijk voor de radio, er zijn ook wat drukke uh, dingen. Ja, en, ja. Het, het, het, het is het leven. Ja, dat is het leven, maar, maar het is wel vervelend. Maar goed. Ja, het ontkomt niet aan. Nee. En, en ze komt hopelijk volgende week weer thuis, ja. als alles goed gaat. En nou ja dan, ja, dan gaan we samen weer door het leven heen. Hij was weer 43 jaar getrouwd. Dus het is juist belangrijk als je ouder wordt dat je elkaar hard nodig hebt. Ja, dat is en, zeker als, zo ja. Wat je ook hebt. Dat en Ik vergeet zo. hoop wij. Ik zal hard nee. voor je duimen Hans. Ja, maar goed, dat ja. is wat eventjes tenzijde. Ja, precies. Maar je hebt het over UFO's en al die onzin <lacht> en wat er allemaal is. Ja, dat ATS ja. en ik geloof nergens in, ik geloof wel in de goedheid van de mensen. Uh -huh. En ik was zelf vrijwilligers en er zijn honderdduizenden vrijwilligers hier in Nederland. Ik heb goed, goed werk zetten. die. En ik denk dat mensen die je allemaal onzin vertellen, eens keer vrijwilliger worden en dan uh, komen ze uh, wat uh, beter in de maatschappij te staan. <laughs> dat is allemaal mensen die vaak uh, zelf problemen hebben en zelf uh, met allerlei toestanden. Het is een oplossing nodig. ze gaan bomen omarmen, ze gaan uh, kabouters in de auto zetten. Yeah. Uh, bedoel, uh, allemaal die dingen. Nou, uh, dat uh, distancieert mij gewoon. Yeah. Ik kan dat dat ik die dame zeg, voor de receptie. Uh, ik had een rustje tv ontvangen, een stuk of zes kanalen, en ik kreeg gewoon geen satelliet. Ik heb dus een ontvangen. Maar ik heb nog nooit hier uh, onzin gehoord over uh, zelf rare dingen gezien. Ik, uh, ik weet niet, ik, het wordt anders zo de lucht aan ja. De media uh, stapt gewoon in. Ja. Ja, ik het is zijn... een uh, fietscentrum, ik kan ja. de halve wereld ontvangen. Ja. En ik uh, kan tienduizend tv-kanalen ontvangen, maar ik heb nog nooit uh, die onzin gehoord van UV's en op Nog nooit bewijs gezien je ergens. Aankomt. Nee. Nog nooit een. Als je nooit... gewoon gaat naar mijn hobby, ja, Van mijn collega had naar ww.feedment.com. Ja. Dan krijg je gegeven waar je allemaal kunt ontvangen. Nou, ik, heb, ik heb al jaren zat niet ontvangen. En ik heb er nooit van programma's gezien of iets dergelijks over ufo's en uh, al die flauwe Ja. Het dus eigenlijk zeg gewoon, jij uh... van laat die mensen die zich daar zo druk over maken, laten ze er, laten ze dat even los en, uh, en gewoon even, uh, even wat anders doen. Ja, laat gewoon dat er ook mensen zijn op deze wereld die gewoon tastbaar zijn. Yeah. En niet je onzin allemaal En ze zijn allemaal van een ziek en de, uh, Ontwikkel je eigen gewoon uh, domme mensen. Ja. Mm het -hmm. uh, kost weinig energie, maar je eigen blijven ontwikkelen, dat kost meer energie. In Nederland wordt steeds dommer en Je kunt het goed merken, allerlei uh, uh, uh, hier in de maatschappij. Uh, vandaar dat die RTL uh, ook zo uh, uh, succesvol is. Yeah. Omdat er gewoon een hoop domme mensen zijn, steeds domme mensen. En dat is triest. En daarom gaat deze maatschappij in de kenniseconomie steeds meer een negatieve spiraal. We hebben enorm veel technische mensen nodig. Nou, dat is nooit op ingegaan. Kijk, dat is iets wezenlijks. Iets wat deels belangrijk is om je het hand te houden. En deze maatschappij is kenniseconomie. Ontwikkel je eigen. Via internet, via Google, is enorm veel informatie te verkrijgen. Maar ze zitten allemaal achter een computertje met met allemaal functies op te nemen en erop... Nou, daar word je wijs van. Ik vind één nadeel van de publieke omroep... dat ze achterblijven en de kennis -e ik niet. Ik kan veel de Duitsers anders vangen. Over autotechniek, over uh, elektrische auto's, noem op. Ja. Nou, als ik hoor wat in Nederland voor onzin wordt verteld... Hè, over windmolens. Nou, ik heb uh, de actiegroep gezeten, de klap van de molen. Ja. Als je gaat naar uh, Google en je tikt in... windmolens spaart energie, dan stap je naar uh, wind Bonus Energie. Uh, en wat er verzwegen wordt. aan en voor NG Halkmaar. En dan lees je wat voor onzin. De versprekking van commerciële belangen. Ik ga het even ja, samenvatten, dat. Hans. Want uh, ik moet een plaatje draaien van, uh, van, uh, van Vera. De, de, ja. de regie. Maar ik zeg dus eigenlijk: zeg jij. Laten we met z'n allen gewoon eens even lekker normaal doen. Ik uh, en laat uh, op mijn ATS worden. Ze hebben al van, van die oorlogen. En al die christelijke toestanden zijn vanaf. Bam. Ja? Gezegd. Dankjewel, Hans. Ja, wat een Doei. doei. Uh, 0800 1121, 0800 1121. Wat wil jij kwijt over UFO? UFO's, bestaan ze of niet? 0800 1121. Mellen en No Rain. Ik zag vanmiddag zelf uh, een soort van UFO, want ik was in de stad in Hilversum. Nou, dan weet je dat het gezellig was. En uh, uh, uh, toen uh, we liepen daar, en op een gegeven moment konden niet meer verder, want er stonden allemaal politiemensen en er waren wat straten afgezet en zo. En toen landde er dus op het grasveldje voor Hilversum Centraal Station. Landde dus de tramhelikopter. Die kwam vanuit Almere gevlogen. En er was een, uh, heb ik later opgezocht, la was een jongen of een meisje, dat weet ik niet, maar in ieder geval een fietser... die had waarschijnlijk geen voorrang gegeven uh, bij, uh, bij een weg... ergens in het centrum van Hilversum. En die was tegen een auto aangebotst, of andersom. En dat was nogal heftig, want daar uh, nou, moest iemand trauma-helikopter bij en zo... en specialisten erin, en die moesten ook meevliegen. Dus dat was wel uh, was een, uh, was een heftig middagje voor, voor Hilversumse begrippen dan in ieder geval. Zoals van UFO was dat. En we hebben het over UFO's. Identified Flying Objects. Uh, meneer Jansen, goedemorgen. Eén, hey, goedemorgen. Goeiemorgen. Uh, ja, ufo's, wel of niet, bestaan ze? Nou, reken maar. Ja, wel? Ja, ik hoor een echo trouwens. Ja, ik hoor ook een beetje een echo. We even kijken of dat opgelost kan worden. Hij zit niet bij mij in ieder geval. Uh. Ik heb geen echo-apparaat. Wij nou. <laughs> ook niet hopelijk, maar goed. Laten we gewoon nou, verder praten. Het lijkt er wel op. Ja. Um, nee, die bestaan natuurlijk wel degelijk. Ik hoor net al noemen het Roswell-incident. Uh -huh. Dat is in 1947 gebeurd, waarbij de commandant van de militaria, weet ik veel, in Amerika bekend maakte: er is een UFO uh, gecrashed. Yeah. En er waren wezentjes uh, uit uh, uh, dood en uh, twee bijna dood. Mm -hmm. En het werd een dag of anderhalf later, werd dat dan herroepen, want ja, dat kon natuurlijk helemaal niet, want de bevolking kon wel eens bang worden dan. Ja, yeah. Dan hoor ik net de polars die keert, dat wou hij wel eens zien. Nou, de polars die keert niet, maar uh, het magnetisme dat kan keren en daarvoor hoeft de aarde geen rondje te draaien. Oké, okay, want, want dat is zeg maar 2012 uh, verhaal, hè? dat de polen andersom gaan staan en zo. Nou, nee, alleen de magnetische polen ja. Ja, die ja, kunnen precies. keren. Ja, precies. Dus niet dat, uh, dat, het, is niet dat, uh, dat uh... het is niet dat de aarde ineens een extra rondje draait. Nee. Ik, ik kan die echt weer eraf worden. Ja, hoor, nee, ja, ik hoor hem ook, maar ik weet niet precies hoe het komt. Het is, het valt, het, we kunnen even terugbellen, misschien dat dat... Uh... Hij is wel heel vet. Misschien. Nou, nee, hoor, nee, is... dat is een luistervinkje wellicht. Ja. Um, dan hoor ik, ze reizen zoveel lichtjaar. Mm -hmm. Dat vind ik ook een leuke, want natuurkundig zit dat anders in elkaar. Ja. Alles wat wij zien aan materie, of u het nou bent, of dat ik het ben... of dat het over een asbak of een televisie gaat... Uh, dat is in feite een verzameling golven natuurkundig gezien. Ja? ja? Ja. Kortom, als je... Die kennis hebben wij niet. Maar als je de kennis hebt... Welke golven je daaraan toe moet voegen... Eruit moet halen. Dan wel een combinatie daarvan. Dan heb je te maken met dematerialisatie. Ik... En als je gaat dematerialiseren... Dan heb je geen last meer van tijd afstand en energie die je nodig hebt om een bepaalde afstand te overbruggen. Ja. Dat houdt dus gewoon in, en daar zijn ook alle UFO-ervaringen van menselijke wezens uh, uh, uh, staven dat, dat op het moment dat ze een UFO zien vertrekken, dan gaat hij ineens met een enorme rotgang uh, uh, weg, en, maar dan zien ze hem op één klap wegklappen. Mm -hmm. Ja, in één kom... keer is hij zo poef weg, hè? Ja, ja, precies. Kortom, ze bereiken een bepaalde snelheid die ze nodig hebben. En op dat moment dematerialiseren ze. En als je dematerialiseert, dan kunnen ze dus op elk gewenst plekje... waar dan ook, weer materialiseren. Dus die reizen geen lichtjaren. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat klinkt als een, als een logisch verhaal. Ik bedoel, Er zit, er zit wat in, denk je dan. Maar dan, dan nog logisch. Maar dan Alleen, logisch is het, het geen het bewijs. Nee, maar het is geen bewijs dat het dan ook echt is. Nee, maar ik heb een heel grappig boekje een keer gelezen uh, van Ellen Hynek. Mm -hmm. Dat is een meneer uit een van de Scandinavische landen. En die zegt aan het eind van het verhaal van... Uh, als mensen nu nog willen beweren dat ufo's niet bestaan... Uh, dan daag ik ze uit om dat te bewijzen. <laughs> en die weerlegt het complete Condon Report. En het Condon Report, dat is ingesteld door de NASA... Uh, althans op instigatie van de NASA... om aan te tonen dat uh, ufo's niet bestaan... Nou, als je alle verhalen die ze dus hebben uh, bekeken, zogenaamd wetenschappelijk, mm -hmm. uh, gaat uh, nader beschouwen, dan blijkt dat er een heel aantal uh, vette vraagtekens overblijven waar ze wel degelijk wat zouden mee moeten kunnen doen, maar dat kunnen ze niet omdat ze tekort aan kennis hebben. Ja. Mm -hmm. En van de Amerikanen en de NASA, die door de Amerikanen wordt uh, geregisseerd zal ik maar zeggen, uh, hebben ze dus officieel wetenschappelijk verklaard... Uh, ufo's bestaan niet. Nou, als je wetenschappelijk wil verklaren... dat iets het geval is of niet het geval is... dan zul je dat moeten bewijzen. En je kunt dus nooit bewijzen dat iets niet bestaat... Nee. als je wil beweren dat het niet bestaat. Dan het moet je dat kunnen bewijzen. Het, zijn, het, zijn, het is een lastig verhaal, maar ik denk wel dat je gelijk hebt... Uh, wetenschappelijk uh. gezien is dat gewoon cool. Ja, dat nou, is waar. Je kunt dat... niet zeggen... iets bestaat niet als je uh, niet kunt... Bewijzen wat het is. Dat dat niet bestaat. Nee, nee. Nee, nou, ja, dat en dan is lastig. heb ik via Twitter. ben ik op een uh, pagina beland. waar bleek dat ze in een uh, Chinese piramide. Uh, restanten hebben gevonden. Mm -hmm. overblijfselen van een bezoek van aliens. met een toestel wat gecrashed is. Oh. En uh, daar is een soort. ja noem het een Chinese hoed, maar dan kleiner, in, in, in metaalvorm, met inscripties. En die inscripties zijn vertaald ook. Daar heeft iemand twintig jaar op lopen klooien, maar oké, okay. die heeft het voor elkaar gekregen. Uh, dat stemt overeen met de verhalen van de mensen, de bevolking die daar nu nog leeft. Die zeggen, ja, dat klopt, er waren ooit wezens en die zagen er anders uit dan wij. Die hebben we eerst bejaagd, want ja... Ze zagen er anders uit, dus we waren er bang voor, mm -hmm. he, de fight-or-flight-reactie van een normaal menselijk wezen. Ja. Totdat ze erachter kwamen dat die dus uh, vreedzame bedoelingen hadden. En nou ja, toen is dat genetisch geïntegreerd zelfs, dat is aantoonbaar. Mm. Nou, mm -hmm. als ik daar dan nog even Zechariah Sitchin bij haal. Uh, begin maar met de twaalfde planeet, ja. terwijl uh, uh, Genesis Revisited in het Engels. Ja. Ga maar lekker toetsen op je internet. Ja. Ik, ik denk iedereen even gaat googlen, nu, hoor. Daar, daar wordt dus aangegeven dat tussen de uifraat en de tigris... waar hebben we dat meer gehoord? Ik sla de Bijbel erop na. Mm -hmm. Daar zou de eerste alienbasis zijn gevestigd. En wat zochten die hier? Die zochten hier goud. Waarom zochten ze goud? Nou, ze hadden hun eigen atmosfeer verknald. Uh -huh. Dat wil zeggen, door uh, vervuiling... Uh, uh, was hun dampkring aan een, uh, naar zijn boer aan het gaan. Zou het dan ook kunnen betekenen dat wij dan, uh, hebben, dat wij dan uh, straks over... nou weet ik veel hoeveel duizend jaar... ook maar eens een keertje ergens anders gaan buurten? Uh, dat kan alleen op het moment dat wij niet meer... Uh, zoals de Amerikanen doen, die zeggen we zijn op de maan geweest... we zetten onze vlag er neer, nou zie van ons. Ja, ja. Op het moment dat jij Landjepik wil spelen... Dan zul je nooit komen naar een andere planeet waar uh, menselijke wezens heersen. Ja. Want dat is een kosmische wet. Ja. Die geldt overal in het hele universum. Ze moeten je even bellen, denk ik, want uh, uh, ze zijn nog niet zo ver, nee. <laughs> vermoed ik. Uh, nee, nee, nee, dat is duidelijk. Maar nogmaals, als je die dingen naast elkaar legt, dat goud zoeken, dat is zo gek niet. Want die ramen van die vliegende vullersvaten, zoals ik ze noem, mm -hmm. twee raketten, uh, die worden ook met goud gekoot. Waarom? Zodra je buiten de damkring komt, heb je last van de zonneairstraling, want daar krijg je uh, kanker uh, en dat soort narigheid van. En dat kun je dus door de coating van goud, kun je dat dus tegen Dus dat goudzoekverhaal van Zachariah Sitchin, van die aliens, is zo gek nog niet. Het zijn een heleboel theorieën, uh, dankjewel daarvoor. Ik ga, ik ga even uh, uh, nog wat andere mensen, want we worden platgebeld. maar ik vind, uh, vind mooie theorieën allemaal, dankjewel. Oh, het is geen theorie, het is praktijk. <laughs> ja, dat vermoed ik altijd dat je dat zou zeggen. Dankjewel. Ah, Oké, okay. ze. hoi. Hoi, hoi. Even kijken, dan gaan we naar uh, Guido. Guido, goedemorgen. Ja, Guido Hoogenboom. Hallo. Ja, hallo met Guido Hoogenboom. Hallo. Uh, heel interessant. Uh, spreek met Luc? Mm -hmm. Ja, Luc, uh, leuk, die voorgaande spreker. Uh, ik, ik heb namelijk die meneer Sitsi, die heb ik een aantal keren mogen interviewen. Oh. Uh, TV-programma gemaakt in Amerika, hier in Nederland enzovoorts. En uh, daar kun je het een en ander over zien op het internet. En het laatste interview wat ik gedaan heb, dat was op 17 februari 2009. En als je googelt mm -hmm. en dan ziet je een plus schrijf Zie je een schuifje S-I-T-C-H-I-N. Uh, plus hogenboom, dan kom je erbij. En het eerste programma wat ik gemaakt heb, dat was in... Uh, in Rotterdam, uh, nee, in Amsterdam, in Rai. En dat was ook met Jaime Marsan uit uh, Mexico City... ook een expert op het gebied van UFO's... en mm -hmm. professor Stanton Friedman... Die, uh, een, uh, een man die uh, vele jaren gewerkt heeft voor NASA. En, en, en, maar, maar, maar, maar kijk, zo'n zo, zo, zo hè. ik zie je inderdaad nu op, je, op, op YouTube zie ik dat staan. Hoe weet hij dan dat UFO's echt bestaan? Hoe weet hij nou, dan kijk, al die informatie? Hij, hij heeft het niet zozeer over UFO's die bestaan. Dat laat hij aan de andere over. Hij vertelt dus het volgende verhaal... en die meneer hiervoor die heeft het ook al aangegeven... dat hij zegt dus dat 450.000 jaar geleden... van de planeet Nibiru die in 3600 van onze jaren... Om de zon gaat en langs de aarde komt. dat 450.000 jaar geleden. de Anunnaki. die genoemd worden in de Sumerische kleitabletten... wordt het allemaal helemaal uitgelegd van 6000 jaar geleden. Mm -hmm. geschreven in Sumerië dat ze hier kwamen om goud te delven. dat klopt ook helemaal, want daar hadden ze nodig voor. om hun ozonlaag weer te herstellen enzovoorts enzovoorts. Nou, die goudmijnen. eerst uh, in de. ik meen in de Middellandse Zee. je hebt ze weer dus vanuit het zeewater. Dat goud te verkrijgen. Maar toen hebben ze dus goud gevonden in Zuid-Afrika. Waar die mijnen dus eigenlijk uh, nog steeds bestaan. Maar dat klinkt als een mooi verhaal. Alleen, ja. uh, de, uh, uh, die, ja, de, bedoel, het is toch niet. Het zijn niet echt feiten waarvan iedereen zegt. Dat is echt zo. Nou kijk, dat heeft te maken met hoeveel kennis je hebt over het onderwerp. En uh, ik heb dus uh, al zijn boeken gelezen en een, de eer gehad om een paar keer te mogen het ontmoeten. Mm -hmm. En als je al die boeken leest en je weet dan ook nog dat uh, een week nadat wij het programma maakten in, in Amsterdam in het jaar 2000... dat hij een week daarna in Rome zat... bij de curie van kardinalen. Daar werden door Corrado Balducci... die kardinaal... al zijn boeken gelezen... en die ondersteunde hem helemaal. Dus ja, in het... in het Vaticaan is daar dus ook... grote belangstelling voor. En de paus die heeft... Twee jaar geleden gezegd dat het niet anders kan dan dat er op andere planeten ook civilisaties moeten zijn vergelijkbaar met van ons. Ja, en dat, en nu... dat geloof ik ook wel. Dat, dat bedoel uh, uh, niet omdat de paus dat zegt, maar volgens mij moet het. Bedoel, het zou wel gek zijn als wij nou uitgerekend wij het enige landje of het enige plekje zijn waar, uh, waar een boom kan groeien. Dat geloof ik wel. Maar of die dan ook echt naar ons toe komen? Um, de, de, waarom is, heeft die Tsitsin ook een verklaring waarom ze er nu niet meer zijn? En wel 6.000 nou, jaar geleden. Dat, dat is Kijk, daar, zijn, daar wordt door de verschillende wetenschappers... Want hij is de enige niet. Er zijn er veel meer die hier... Uh, over schrijven en spreken en televisie maken. Uh, hij zegt dus, volgens hem zijn ze dus verdwenen, zijn ze van de aarde gegaan, ongeveer uh, 2500 jaar geleden. Mm -hmm. en, uh, en het interessante is, dat ik meen iets van 1200 jaar voor Christus... Toen heeft er een calamiteit plaatsgevonden. Allemaal volgens de Soemerische kleitabletten. Hij zag het ook niet uit zijn duim. Uh, in het, het Midden-Oosten gebied, waar Iran is, enzovoorts. Daar heeft zich in, in, uh, volgens uh, de, de, de Soemerische kleitabletten een atoomoorlog afgespeeld. En uh, is dat nou, is, kan, kun je dat bewijzen? Ja, want er zijn daar gebieden aan te wijzen waar verhoogde... Uh, radioactiviteit is, waterbronnen, waar verhoogde radioactiviteit is... Nou, dat is misschien omdat er veel uranium in de grond zit ja als we kijken ja als we kijken dus naar het verhaal van Sodom en Gomorra wat ik als kindje al geleerd heb uit uh, het oude testament mm -hmm. ja dat vond ik altijd zo'n vreemd verhaal en als je dat nou goed gaat lezen en in die boeken van Sitchin kun je dat uh, helemaal krijg je dat prachtig uitgelegd dan zie je ja dat gaat eigenlijk dat is niet God die met een toverstokje dan twee steden van de aardbodem doet uh, verdwijnen. Nee, dat, dat gaat hier om een, uh, een laten we dan maar zeggen, een ordinaire atoomoorlog. En als je die verschijnselen die daar hebben plaatsgevonden naast die van Hiroshima en Nagasaki legt, dan zie je dus uh, gigantische parallellen. En dan kan bij mij alleen maar de conclusie zijn, dat was dus inderdaad een atoomoorlog. En als we dan nu kijken wat er in dat gebied kan gebeuren, dat kan dus nu duizenden jaren nadat het daar gebeurd is. En dat staat voor mij helemaal vast. Kan het nu weer gebeuren als we maar dom genoeg zijn en er een oorlog zou komen tussen Israël, Israël en Iran, dan kan zo de vlammen de pan slaan. En dat moet natuurlijk niet gebeuren. En ik wil daar dus een ingezonden brief schrijven naar de kranten met dit hele verhaal wat ik nou vertel en uh, daar dan ook uh, iedere krant die dat maar wil, wil plaatsen... waarschuwen voor, uh, om die berichten door te geven... dat dit mag niet nog een keer gebeuren. Uh, nou, dat, de, ja, dat is ongeveer het verhaal. En het verhaal is veel groter natuurlijk. Ja, het is, dat, dat begrijp ik. Het is wel, uh... Maar in ieder geval, wat mij betreft... als je neemt bijvoorbeeld Baalbek... Waalbeek, daar was de eerste space base, een ruimtebasis van de Anunnaki. En de tweede grote basis, die was in schrik niet, in Jeruzalem op de Tempelberg. En is dat nou allemaal mogelijk? Ja. En als je dan kijkt, dus zoals Sitchin zegt, naar het Joodse volk, waarom worden die het uitverkoren volk genoemd? Volgens Sitchin is dat zo omdat zij de bewakers waren van die uh, ruimtebasis die daar dan was in de Sinai, een gebergte. Uh, het hele verhaal van Mozes, die berg. Maar het is basis. wel, kijk Guido, het is wel meteen met geloof ook bij te maken. En dat het is wel, heeft niets uh, met geloof te maken, het heeft alles met wetenschap te maken, met onderzoek. En dan ga je kijken. ...naar de feiten en het is waar... ...of het is niet waar. Meneer Sitchin zegt ook, zei ook... ...het gaat niet om meningen... ...het gaat om feiten. Huh. Het gaat niet om theorieën. Voor mij zijn het geen theorieën. Voor mij zijn het gewoon... ...als je het alles naast elkaar legt... ...dan zijn het vaststaande feiten. En als je dan kijkt waarop hij beschrijft hoe de mens tot stand gekomen is. Nou ja, dat kunnen we dus lezen in het oude testament, maar dat kunnen we dus ook lezen in de sumerische kaartenbladen. En dan zegt hij dus dat die Elohim, wat betekent de goden, dat zijn dus die Anunnaki, die hebben ons naar hun beeld en gelijkenis, dat meer fout, hebben ze ons geschapen. En hoe hebben ze dat dan gedaan? Door middel van genetische manipulatie. Nou, 300.000 jaar geleden zegt Sitchin, toen hadden ze dus. ...werkers nodig, de Lulu Amelu... ...primitieve werkers... ...in de mijnen daar in Zuid-Afrika. Ja. En toen hebben ze dus... ...met hun eigen genetisch materiaal... ...plus dat van de aapmens... ...mensaap die door de evolutie... ...tot stand was gekomen... ...hebben ze dus ons... ...de Lulu Amelu, de primitieve werkers... ...die als slaaf dus eerst ging werken... ...hebben ze ons geschapen... ...en, toen, en die eerste mensen... Die konden zich niet voortplanten, maar uh, vanaf, laten we zeggen, vanaf dat het aardsparadijs, het yeah. uh, Hof van Eden, uh, zich voordeed, toen is dat veranderd en daarom zei God dan ook, uh, Adonagi, Goden... Die zeiden, gaat heen en vermenigvuldigt u. Guido, ik ga je filmpje kijken op YouTube. Zit je een in, ja, in hoogdoorn en, en, en dan en kijken en zo. Ja, name mijn naam Guido Hoogenboom uh, gaat uh, Precies, googlen ja. met 4 ozon en N. Komt helemaal dan goed. En ik vind je het allemaal terug. En ik hoop dat veel mensen dit gehoord hebben en die boeken eens gaan lezen van... Switchin. Ik ga zeker even de Dankjewel Guido voor je verhalen. Ja, oké okay, hoor. Doei. Doei. Super Heavy, dat is een band met Mick Jagger onder andere en ook Joss Stone zit erin, die hoor je zingen. Beautiful People, We moeten wel even een vrolijk liedje doen. Arie, goedemorgen. Hallo, hallo. Ik heb nog een minuutje. Uh, wel of geen, oh. wel of geen ja. ufo's? Hallo, hallo, Hier met Crowd Control, toen heet je Tom. <laughs> hey met je hey. Tom. <laughs> ja, ja. What do you think? We zijn, we zijn zelf uh, de ufo's. We, zijn we gaan nou toch naar uh, Mars toe? Ja. En naar de maan, dat is een periode van 50 jaar. Ja. Dus allemaal gelul in de ruimte. <laughs> Letterlijk gelul in de ruimte, eigenlijk. Ja, ik zit nou maar een <laughs> beetje tom op. <laughs> ik, ga, ik ga hem straks nog even draaien, misschien. Vind ik wel leuk, ja. ja. Goeie tip, dankjewel, hè? Ja, oké. Okay. Doei. Doei. Hoi. Uh, zometeen uh, ja, kan ik wel zeggen dat ik hem ga draaien, maar dan beslist niet ik de muziekkeuze. Jochem van Gelder gaan we zometeen bellen, die zit in Crack the Playlist vandaag. En uh, later, na 6 uur, gaan we het ook nog hebben over uh, TEDx. Dat was afgelopen vrijdag. Eens even kijken hoe dat geweest is. En uh, waar hebben we het nog meer over? Oh ja, we hebben het over het schaatsen. En er is ook weer een nieuwe Pieter gespreekt. Dat allemaal na het nieuws van vijf uh, uur met Mark Visser. En het schijnt dus dat Mark Visser dingen weet over UFO's. die hij niet gaat vertellen. Maar als je hem hoort, weet dan dat Mark Visser dingen weet. die hij niet gaat vertellen. Ja, Mark. M, -M.